Reputatiecoaching podcast nummer 121. Zoals je mogelijk hebt gemerkt is de podcast vandaag iets later uitgekomen dan om half negen. Dat kwam door een storing. Ik begin vandaag met nieuws voor de abonnees van de mailinglist. Omdat ik ben overgeschakeld van Sandreach naar Mailchimp. En herinner je nog onze slechte ervaringen met de zonnebrandcreme in Spanje? Smushit stopt ermee en dat is jammer. Waarom? Ik vertel je er zo meer over.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 Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Oeh, uh, eerst even wat anders. Deze podcast kwam niet precies om half negen live. En dat had een oorzaak. Een oorzaak die mijn volle aandacht voor iets meer dan zeven uur opeiste. De dedicated server die ik huur in een datacenter in Rotterdam bleek opeens kuren te hebben. Het hebben van een eigen server heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. Een groot voordeel vind ik dat je de server volledig kunt inrichten zoals je dat zelf wilt. Een nadeel is dat je zelf moet komen opdraven als er problemen zijn. En dat was nu het geval. Ik had de indruk dat alle websites die ik op die server draai steeds langzamer werden. Waar ik trouwens heel benieuwd naar ben, is of jij als bezoeker van www.reputatiecoaching.nl de afgelopen paar weken, net als ik, de idee had dat het wat langer duurde voordat de pagina's werden vertoond. Heb je iets gemerkt? Laat het me dan alsjeblieft weten en stuur even een mailtje naar podcast.reputatiecoaching.nl met je bevindingen. Wel nu, mijn gevoel werd bevestigd toen ik eens in Google Webmaster Tools ging kijken naar de crawlstatistieken voor de Reputatiecoaching website. Daar zag ik dat er iets veranderd leek te zijn sinds 8 maart 2015. Want vanaf die tijd steeg de gemiddelde laadtijd van de pagina's op de site... van zo'n 800 milliseconden naar 2,9 seconden. Ook de laadtijd op de site van Oround Fotografie, die op dezelfde server draait... nam toe van zo'n 500 milliseconden per pagina op 8 maart... tot meer dan anderhalve seconde op 23 maart jongsleden. In beide gevallen spreek je dus over een verdrievoudiging en dat is nogal een stijging. Ik vond dat te veel en dook er dus vol in... Ja, bij Windows had je natuurlijk gewoon het systeem opnieuw opgestart, maar dat probeer ik altijd zo lang mogelijk uit te stellen. Om dat te illustreren moet je maar eens de screenshot in de show notes bekijken. Daarin kun je zien dat de server al meer dan 840 dagen up is. Dat wil dus zeggen dat de server al die tijd draait en dus nooit tussentijds is gereboot. Want dan begint de teller immers weer op nul. Anyway, het kostte me een aantal uren experimenteren en testen. In de tussentijd moest ik af en toe de webserver herstarten. Dus mocht je gisteren wat onregelmatigheden hebben bespeurd op de site, dan begrijp je nu dus wat daar de oorzaak van was. Vrijwel alle sites bleken vlak na 8 maart langzamer te zijn geladen. Hoewel ik toch redelijk goed bijhoud als ik significante veranderingen aan de server doorvoer, kon ik die niet leiden tot een bepaalde actie van mijzelf. Aan de andere kant ben ik me ervan bewust dat over het algemeen sofa niet uit zichzelf anders gaat functioneren. Ik wil niet te technisch worden, want dat is niet het doel van deze podcast. Maar uiteindelijk heb ik wat instellingen aan de configuratie van de server veranderd waardoor sommige processen niet te lang bleven draaien, maar binnen een afzienbare tijd stopten en opnieuw opstarten. Vlak voor het avondeten had ik alles naar behoren werkend en na het avondeten heb ik nog wat verdere optimalisaties doorgevoerd. De komende dagen houd ik de server nou lettend in de gaten om te zien of het nu goed blijft gaan. Wat kunnen we hiervan leren? Allereerst moet je niet te snel genoegen nemen met een iets te tragere site als je weet dat die normaal sneller is. En dan moet je gaan zoeken. Daarvoor gebruikte ik Google Webmaster Tools, een gratis service van Google. En gelukkig gebruik ik die al lange tijd, waardoor ik tot drie maanden terug kan kijken. Daardoor kon ik zien dat het probleem vlak na 8 maart was ontstaan. In de grafiek zag ik dat de laadtijd voor alle sites langer was geworden. Het was dus niet de configuratie van een enkele website waarop een verkeerde plugin draaide. Ik denk dat voor jou het belangrijkste leerpunt hiervan is dat je Google Webmaster Tools moet activeren voor je site, zeker voor al je sites. Want ook als Google je site een handmatige penalty geeft of andere problemen aantreft, dan krijg je dat alleen daar te horen. En als slagroom op de koffie is het nuttig en wellicht handig voor je om te weten... dat je in Google Webmaster Tools nog een goed beeld kunt krijgen van de trefwoorden waar je op rankt... en op welke gemiddelde positie je ermee scoort in de zoekresultaten. Want in Google Analytics zie je die gemiddelde ranking van de zoektermen niet meer. Tot zover over de storing op de server en de nut van Google Webmaster Tools. Oh, nog even iets voor ik de onderwerpen van vandaag ga behandelen. Ik had je verteld dat ik op persoonlijke titel ben gestopt met Facebook... Een van de redenen was de hoeveelheid tijd die het me kostte wat in geen vergelijking stond met het rendement zoals ik dat ervoer. Ik voelde me nog steeds comfortabel bij die keuze en ik mis Facebook geen moment. Om me nog beter te kunnen concentreren op mijn werkzaamheden ben ik nog een stap verder gegaan. WhatsApp was voor mij een grote bron van irritatie vanwege de verstoring die het veroorzaakte bij elk ontvangen berichtje. 99,99% van die instant berichten was helemaal niet tijdkritisch en veelal irrelevant, ongewenst, niet interessant en dus feitelijk bandbreedtevervuiling. Maar het ergste vond ik dat ik elke keer weer uit mijn concentratie werd gehaald en om vervolgens weer in de flow te komen had ik dan tot overmaat van ramp steeds zo'n 15 tot 20 minuten nodig. Pure tijdverspilling. Dus heb ik alle notificaties uitgezet. Als ik een WhatsApp bericht ontvang klinkt er geen piepje en zie ik geen push notificatie meer in mijn scherm. Ik heb in mijn iPhone drie alarmen gezet, eentje om half tien, eentje om half vijf en eentje om half negen s'avonds. Op die momenten open ik WhatsApp en handel ik de berichten af. Om dit naar de buitenwereld duidelijk te maken, heb ik dit in mijn status in WhatsApp vermeld. Hopelijk lezen mensen het, nou, anders merken ze het vanzelf. Want laten we eerlijk zijn, de meeste communicatie is niet zo tijdkritisch en kan prima op een later moment plaatsvinden. Dan nu echt de onderwerpen voor vandaag. Dankzij de plugin SumoMe, waar ik het in podcast 120 over had, groeit mijn mailinglist nu vele malen sneller dan voorheen. De groei is nog steeds zo'n vijf keer groter dan voorheen, dus dat loopt prima. Nu moet je weten dat ik tot zo'n anderhalf tot twee jaar geleden altijd een trouwgebruiker was van Mailchimp. Dat voldeed meer dan voldoende aan al mijn eisen. Maar twee jaar geleden was ik veel zoekende naar wat de Amerikanen de Next Shiny Object noemen. In die tijd was ik wat minder kritisch en had de illusie dat al die mooie toeltjes die internetmarketeers en affiliates aanprezen mij konden helpen om sneller meer resultaten te behalen. Dat heeft de nodige euro's gekost aan achteraf beschouwd zinloze programma's Zinloze plugins, zinloze tools en andere zinloze zaken. Zoals ik al zei, ik gebruikte toen nog steeds Mailchimp. En opeens kwam er iets tevoorschijn dat nog mooier leek te zijn met de welklinkende naam Sandreach. Dat beloofde fantastische resultaten waar ik nu even niet verder op wil ingaan omwille van de tijd en om een beetje on-topic te blijven. Maar kort gezegd komt het erop neer dat ik voor een significant maar gelukkig eenmalig bedrag toegang tot de service heb gekocht. De mailinglist van Reputatiecoaching heb ik initieel hierin opgebouwd, maar het begon te wringen. Ik kwam er maar geen nieuwe features bij in Sandwich en nu er een nieuwe versie was uitgebracht, moesten alle uitgaande mails opeens gecontroleerd worden door het bedrijf. Het was vooral dit wat mij tegen de borst stuitte. Want als ik een mail wil versturen, wil ik niet moeten wachten op een organisatie die mogelijk in een heel andere tijdzone zit en zelfs in het weekend geen mails goedkeurt. Dus heb ik mijn account in MailChimp afgestoft en opgepoetst. Daarna heb ik alle gegevens uit SandReach geëxporteerd en in mijn account in MailChimp geïmporteerd. Dat was eergisteren en vanaf deze week verstuur ik de e-mails dus weer vanuit de oude, vertrouwde Mailchimp-omgeving. Tijdens de zomervakantie in Spanje in 2014 hadden we een slechte ervaring met vis- en zonnebrandcreme. Ik heb er toen een korte video van gemaakt en die op YouTube gezet. Voor het geval je die nog niet hebt gezien, heb ik hem nog even opgenomen in de show notes van deze podcast op www.reputationcoaching.nl/121. In reactie op mijn mail naar de importeur VMedia kreeg ik een nette mail terug die ik in podcast 96 heb behandeld. Daarin schreef Anita De Haan, coördinator consumentenservice van VMedia, dat begin 2015 de samenstelling zou veranderen en het bedrijf mij dan met alle plezier een nieuwe tube zou opsturen. Inmiddels heb ik vorige week contact gezocht met VMedia om te vragen of ik de nieuwe tube kon ontvangen om die te testen. Daarop ontving ik binnen een dag het antwoord: Beste meneer De Boer, hartelijk dank voor uw reactie. We willen u graag twee nieuwe tubes toesturen van de Vision voor uw gezin, Charge 2015, zonder bittere smaak. Wij komen u graag tegemoet in het ongemak en betreuren het zeer dat u alle vier verbrand bent vorig jaar. Laat u ons nog even weten naar welke factor uw voorkeur uitgaat. Wij zien uw reactie graag tegemoet en wensen u alvast een fijne zomer toe met onze Vision. Met vriendelijke groet, kind regards met frontlichem en salutation, destingué, Anita de Haan, coördinator Consumentenservice. Komend zomer gaan we net als vorig jaar naar Spanje en naar dezelfde regio. Dus ik ben in staat een representatieve vergelijking te doen... om te onderzoeken of de samenstelling veranderd is en of die nu wel goed werkt. Dat hoor je na de zomervakantie. Er zijn al enkele vragen binnengekomen om te behandelen in een webinar slash online workshop. Daar ga ik dus de komende tijd mee aan de slag. Maar er is nog ruimte voor meer vragen. Dus stuur je vragen naar podcast.reputatiecoaching.nl Vorige week stelde ik voor om WordPress plugins te behandelen, maar dat is natuurlijk geen beperking. Als je andere vragen of problemen hebt die je graag eens wat uitvoeriger behandeld wilt zien, laat het me dan nou weten. Ik ga nog even door met het verzamelen van vragen en onderwerpen om zo een aantal webinars achter elkaar te kunnen behandelen. Jarenlang heb ik dankbaar gebruik gemaakt van Smushit, oftewel smush.it. Een service van Yahoo waarmee je de bestandsomvang van afbeeldingen en foto's kon verkleinen zonder zichtbaar kwaliteitsverlies. Ik had daarom in de meeste WordPress sites de Smushit plugin geïnstalleerd. Daardoor werden alle afbeeldingen die ik in die sites uploadde automatisch geoptimaliseerd. Maar deze week kwam er een nieuwe versie van de plugin uit. Die vertonen een melding in het WordPress dashboard waarin werd aangekondigd dat Yahoo stopt met een gratis versie van Smushit of mogelijk er de stekker helemaal uittrekt. Dus heb ik meteen in alle WordPress sites die ik manage de plugin verwijderd. Een tijdje geleden heb ik een instructievideo gemaakt over de bestandsgrootte van een foto verkleinen op Mac, PC en Linux met Compressor.io. Sinds ik Compressor.io heb leren kennen, optimaliseer ik de afbeeldingen steeds handmatig voordat ik ze upload. Ja, en qua hoeveelheid werk valt dat best mee. Ik denk dat het per podcast minder dan 5 minuten extra tijd kost. Vertel eens, wat doe jij? Upload jij plomp verloren alle afbeeldingen naar je WordPress site? Of heb jij ook een optimalisatie plugin draaien? Welke gebruik je? Of gebruik je net als ik handmatig een online service als Compressor.io? Laat het me weten onderaan de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl slash 121 als je als webmaster nog niet hebt gehoord van de mega-update in Google die ons te wachten staat bij 21 april, dan moet je echt vaker naar deze podcast luisteren of iets meer het nieuws van de zoekmachines volgen. Dit is namelijk een update die alle mobiel onvriendelijke websites raakt, wereldwijd in alle talen, zij het dan alleen in de mobiele zoekresultaten. Google heeft namelijk bekendgemaakt dat de mobiel vriendelijke site essentieel is voor het hoger scoren in de mobiele zoekresultaten. Met andere woorden... Websites die mobielvriendelijk zijn gaan per 21 april hoger scoren dan sites die niet goed te bekijken zijn op mobiele apparaten zoals smartphones. Inmiddels is er wat meer informatie losgekomen van Google over dit onderwerp. De highlights daarvan zal ik je geven. Het algoritme is bij 21 april aanstaande operationeel. Maar het zal enige dagen tot een week duren totdat het effect en de impacten van wereldwijd en in alle talen zichtbaar is. Je website is wel mobielvriendelijk of niet? Er zijn geen gradaties in mobielvriendelijkheid. Als je website met vlag en wimpel door de mobielvriendelijke test van Google komt, dan ziet Google ook bij 21 april jouw site als mobielvriendelijk. Hetzelfde geldt als bij jouw website in mobiele zoekresultaten de grijze tekst voor mobiel staat vermeld. Tot zover de extra nuances over de mobielvriendelijke update van Google. Alleen maar video's op YouTube plaatsen in de hoop dat kijkers van je video's de moeite nemen een URL die je in je video laat zien in te typen is zinloos. Het is al beter als je in de beschrijving op YouTube je flink uitleeft en wat moeite doet om iets meer dan één regeltje tekst te typen bij je video. Vergeet niet, je hebt ruimte voor maar liefst zo'n 4000 karakters in je beschrijving. En wist je dat als je links in de beschrijving plaatst, die je netjes laat beginnen met http://, www. dat deze dan als klikbare links worden omgezet? Zo kun je de kijkers al iets gemakkelijker naar je website en andere bestemmingen op het wereldwijde web dirigeren. Wat je daarna nog kunt doen om je video te gebruiken... om mensen naar specifieke pagina's op je website te leiden... of beter gezegd, ze kunt verleiden om naar je website te gaan... is gebruik te maken van het zogenaamde aantekeningen. Dat is het woord dat YouTube voor gebruikt in het Nederlands. In het Engels heet het annotations. Als je er eenmaal op hebt geklikt... dan zie je ook in de Nederlandse versie van YouTube... de tekst annotatie toevoegen. Daarbij kun je kiezen uit verschillende mogelijkheden. Tekstballon, opmerking, titel, spotlight en label. Ongeacht welke je kiest... Je kunt ze allemaal gebruiken om ergens naartoe te linken. Je kunt voor het linken kiezen uit video, afspeellijst, Google Plus profiel of pagina, abonneren, project voor het inzamelen van geld, bijbehorende website en merchandise. Echter ergens naartoe linken kan alleen als je je YouTube account ooit hebt geverifieerd. Als je ingelogd bent op YouTube kun je surfen naar www.youtube.com/verify om je YouTube account te verifiëren. Dan krijg je het scherm te zien dat ik heb opgenomen in de show notes. Daar moet je het land kiezen en de manier waarop je je account wilt verifiëren. Je kunt daar kiezen uit gebeld worden met een automatisch telefoontje of via sms. Ik maak je erop attent dat je per jaar hetzelfde nummer slechts drie keer kunt gebruiken. Maar voor de meeste mensen zal één keer zelfs wel voldoende zijn. Als je de code hebt ingevoerd heb je opeens veel meer mogelijkheden in YouTube. Ook hiervan heb ik een screenshot opgenomen in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 121 voor sommige mensen zal het prettig zijn dat ze nu inkomsten kunnen genereren met hun video's, terwijl anderen blij zijn dat ze nu video's kunnen uploaden die langer zijn dan 15 minuten. Zoals je in het overzicht van extra functies kunt zien, heb je dan wel veel meer mogelijkheden. Dus ik raad je zeker aan om je YouTube-account te verifiëren op www.youtube.com. verify Voorwaarde is geloof ik wel dat je tenminste één video online moet hebben. Maar sinds iets meer dan een week heeft YouTube er een nieuwe functie bij. Die functie heet Infokaarten. In de show notes heb ik daar een voorbeeld van opgenomen hoe dat eruit ziet. Je kunt kiezen uit diverse soorten infokaart te weten, bijbehorende website om je website te promoten, geld inzamelen om kijkers aan te moedigen bij te dragen aan je projecten op ondersteunde fondsenwervingsites, handelswaar om een product onder de aandacht te brengen op verkoopsites en een video of afspeellijst voor het promoten van een video of je dacht het al afspeellijst. Mogelijk werd je gelijk getriggerd toen ik het zojuist had over handelswaar... en kreeg je meteen al visioenen om hoogscorende video's te maken... van je tweedehands Playmobil die je te koop aanbiedt op Marktplaats... of via affiliate links naar producten op Amazon. Helaas, dat zal niet gaan. Want het aantal sites waar je naar kunt verwijzen is beperkt. Je kunt een actueel overzicht vinden op de supportsite van Google. De link ernaartoe heb ik opgenomen onderaan de show notes van deze podcast... omdat ik ze hier niet allemaal wil opnoemen. Wel nou wil ik er even drie kort uitlichten. En dat zijn iTunes... Waarbij je kunt linken naar je app, iBook, muziek of zelfs naar je, je raadt het al, podcast. Eventbrite om vanuit video's te linken naar events. En Soundcloud om te linken naar een video, van een video naar muziek op Soundcloud. Zo heb ik al meteen even in mijn meest recente video een infokaart opgenomen met een link naar de podcast. En reken er maar op dat ik dat ga doen in alle video's. Ik hoor je al vragen, ja maar hoezo heb ik infokaarten nodig als ik al annotaties of aantekeningen heb? Dat infokaarten er mogelijk iets mooier uitzien dan de aantekeningen, is niet het belangrijkste argument. Nee, weet je wat het krachtigste is? Want nu, aantekeningen of annotaties werken alleen in YouTube-video's die worden bekeken op een desktop. Maar, infokaarten werken ook op mobiel. Dus, als je infokaarten gebruikt die ergens naartoe linken, dan werken die nu dus ook als mensen de video bekijken op een mobiele telefoon. Laten we nu eens wat feiten uit de diverse podcasts van de afgelopen tijd bij elkaar schrapen en combineren. Als eerste... Het mobiele zoekverkeer neemt toe en lijkt op korte termijn het zoekverkeer op desktops te overstijgen, als het al niet gebeurd is in een aantal landen. Als tweede, video neemt allemaal toe aan populariteit. Als derde, YouTube is van Google en YouTube-video's kunnen goed scoren in de Google-zoekresultaten. Vier, binnenkort gaan mobielvriendelijke sites hoger scoren dan mobiel-onvriendelijke sites. Vijf, gebruikers die een video bekijken zijn 1,6 keer eerder bereid een product te kopen. En... 6. We hebben nu infokaarten die werken in YouTube-video's die op mobiele apparaten worden bekeken. Wauw, als je dit allemaal achter elkaar leest of hoort, dan snap je wel waarom ik er zo enthousiast over ben. Om dit onderwerp voor nu af te sluiten, heb ik in de show notes een screenshot van de iPhone gemaakt waarop je een infokaart kunt zien. En met deze beschouwing over infokaarten op YouTube kom ik dan weer aan het einde van deze 121ste podcast. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven, volg me dan op Twitter via het reputatiecoach1.